4 uur. De Radio 1 Sportshow, Show. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag en welkom op deze iets wat druilerige vrijdagmiddag. Wat de live sport betreft. Uh, in de, de ronde van Zwitserland is de tijdrit aan de gang. hoorde u net hè, van Sebastian Timmerman in Gossau. We houden u op de hoogte. Verder, het constitutioneel hof in Egypte ontbindt het parlement. Wordt de democratie in Egypte hiermee in de kiem gesmoord? Maar nu eerst het NOS-nieuws met Dorold Megens. Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen de uitspraak in de Nijmeegse scooterzaak. Twee Nijmegenaren, 18 en 19 jaar oud, werden niet door het gerechtshof veroordeeld... voor het doodrijden van een voetganger op een zebrapad... omdat niet kon worden vastgesteld wie de bestuurder was geweest van de scooter. Ze werden wel veroordeeld voor een overval op een hotel en mishandeling. Op de zaak kwamen na de uitspraak veel verontwaardigde reacties... De twee verdachten gingen er in januari 2010 vandoor... toen ze na de overval werden opgemerkt door de politie. Ze reden op hun scooter door Rood tegen het verkeer in... en op een zebra reden ze de voetganger aan die later overleed. Mensen die een bekeuring krijgen... moeten de 6 euro administratiekosten gewoon betalen. Dat heeft het Hof besloten in een zaak die een hoogleraar had aangespannen. Hij weigerde de administratiekosten te betalen voor een boete. en was het er niet mee eens dat hij daartegen niet in beroep kon gaan. De hoogleraar ontving uiteindelijk een dwangbevel... zodat hij naar de rechter kon stappen. De rechtbank in Amsterdam gaf hem gelijk. Nu zegt het Hof in Leeuwarden dat de overheid in haar recht staat... en dat de heffing niet in strijd is met nationale en internationale regels. De FNV Onderwijsbond AOB weigert om zich nu al aan te sluiten bij de nieuwe vakbeweging. De algemene vergadering van de AOB vindt dat er te veel onduidelijkheid is. Zo is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter wordt. Is niet helder welke bonden er allemaal meedoen en wat die nog te zeggen hebben? Verder is de naam onduidelijk en is er geen oprichtingsakte. De AOB blijft wel meepraten over een nieuwe vakbond, maar neemt pas een definitief besluit als er meer helderheid is. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is van het beursongeluk in Zwitserland, waarbij in maart in een tunnel 28 mensen omkwamen, vooral Belgische schoolkinderen. Volgens Zwitserse rechercheurs reed de bus op het moment van het ongeluk niet te hard, lag er geen voorwerp op het wegdek. Ook zijn er geen technische defecten aan de bus geconstateerd en waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Het onderzoek gaat verder. Kwenterhorst in Brussel. Er worden nog een aantal dingen goed onderzocht. Dat is onder andere de medische dossiers van de chauffeurs. Die gaan nu echt uh, geanalyseerd worden. Maar uit de eerste autopsieonderzoeken is niks afwijkends gebleken. Maar dat gaat dus nog, nu nog de komende maanden verder onderzocht worden. En wat er ook nog gemaakt gaat worden... is een 3D-animatie van de videobeelden. Onder de slachtoffers van een busongeluk... waren veel kinderen van twee basisscholen in België. Ook zes Nederlandse kinderen die in België naar school gingen... kwamen om het leven. Het samenwerkingsverband van regionale dagbladen, GPD, houdt op te bestaan. persbureau dat in 1936 werd opgericht, stopt eind dit jaar. Aanleiding is het besluit van het uitgeversbedrijf Wegener om de samenwerking met het persbureau op te zeggen. De GPD levert bovenregionale berichtgeving voor 17 Nederlandse en 2 Vlaamse kranten. Zoals het Parool, de Gelderlander en de Gazet van Antwerpen. Dan het weer nog veel bewolking van tijd tot tijd regen. Staat een matige en aan zeevrij krachtige wind. Het is 18 tot 21 graden. Morgenochtend vooral in het oosten bui. Smiddags is het vrijwel overal droog. ANWB-verkeersinformatie. Het is een normale avondspits, althans het begin daarvan. 114 kilometer file. De meeste vertraging zit op de wegen vanuit de Randstad... naar het zuiden en het oosten. Groot probleem nu in het zuiden van Limburg... op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht... vanwege spoedreparatie zit daar een groot gat in de weg. Volgens Rijkswaterstaat gaat herstel nog wel de hele avond duren. Inmiddels vanaf Maastricht-AKR tot aan Maastricht... 8 kilometer file. Verkeer richting Luik kan het beste omrijden vanaf knooppunt Keersheide via Aken en Eupen. Verder opvallen de files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Iepenburg en Alfred Bercon... roodreis 8 kilometer, heel even waren daar twee rijschokken dicht... op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer, daar is de rechte rijschok dicht... daar staat een auto stil. En een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout staat 3 kilometer, de rechte rijschok is dicht.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 Zonder te betalen, als dat geen goede aftrap is. Aanvallen dus. Hallo Jimpo. Schaatsen produceren tijdens een hittegolf en strandslippers bij Min20. Ondernemers zijn het seizoen vaak ver vooruit om zo op het juiste moment te kunnen pieken met hun omzet. De specialisten van ABN Amro Commercial Finance helpen u met kennis van uw debiteuren en voorraden bij het inspelen op snelle groei. Kijk op abnamro.nl slash financieren.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 Direct, flexibel, inzetbare medewerkers nodig. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is de Radio 1 SportsZomer. In Zwitserland zo het vervolg van de tijdrit over ruim 34 kilometer in Gossau. En dit uur praten we ook over Egypte, waar het constitutionele hof, dus het parlement, heeft ontbonden. Alle ontwikkelingen daar. En we praten in ons economenpanel over ja, afwaardering van Nederlandse banken en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de Griekse verkiezingen en wat dat allemaal niet kan betekenen. En we hebben er weer een verkiezingslijst bij. Dat eerst. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Namelijk de lijst van de ChristenUnie, die kiest bij de Tweede Kamerverkiezingen voor een mix van ervaring en nieuwe gezichten. Het bestuur zet op de eerste drie plaatsen de huidige Kamerleden Slob, voor de Wind en Schouten. Nieuw op de lijst onder andere directeur Segers van het Wetenschappelijk Instituut van de Partij en EO-presentator Herman Wechter. Arie Slob, de lijsttrekker, is tevreden. Ja, ik heb een prachtige club mensen achter me gekregen... waar ik ook vol overtuiging mee aan de slag kan gaan naar 12 september toe. Een behoorlijke variatie. Mannen, vrouwen, jong, oud. Verschillende ervaringen ook uit verschillende delen van het land. Volgens mij staan we goed voor gesorteerd met onze kandidatenlijst. Ja, de talent van het jaar blijft. Carola Schouten, Joël Voordewind blijft. Maar u neemt afscheid van Esmee Wiegman en Cynthia Ortega-Martijn. Esmee Wiegman vertrekt uit eigen beweging. Die zegt, ja, dat wordt, ik, ik maak een andere keuze voor de komende jaren. Uh, Cynthia Ortega-Martijn was wel beschikbaar, maar toch is de keuze niet op haar gevallen. Kunt u daarmee leven? Ik uh, kan uh, leven met de lijst die ik nu uh, heb. Al uh, erken ik ook dat uh, dit soort momenten wel uh, pijnlijk zijn. Het is, uh, ja, je moet mensen loslaten waar je ook jarenlang mee hebt uh, samengewerkt. Ja, ik vraag uh, met klem naar Cynthia Ortega Martijn. Want zij heeft jarenlang ook uh, commissies geleid in uw partij... om migrantenchristenen aan de partij te binden. Zij was zelf, kwam zelf daar ook uit Fortis. Dus uh, ze komt van de Antillen. Um, ja, nu zien we op de eerste vijf, zes, zeven, acht plaatsen... Niet iemand uit de christen-migrantengroepen. Is dat een bewuste keuze of is dat een gemis? nou Het klopt inderdaad dat zij daar heel veel werk in heeft uh, verricht. En dat we ook overal in de partij zien dat uh, mensen uit migrantenachtergrond ook in de partij hun plek uh, krijgen. Bij de eerste tien staat ook iemand die daar het bewijs van is. Hè, die nu in een deelgemeenteraad uh, al uh, actief is en die nu ook een, een hoge plek uh, op onze lijst uh, heeft gekregen. Isora Balootje die een Curaçaose en Surinaamse achtergrond in zich uh, verenigt, in één persoon. Dat is ook uh, een bijzonder uh, iets. Uh, maar inderdaad, dat zijn uh, uh, keuzes die op een bepaald moment uh, gemaakt worden. De commissie en het bestuur heeft vooral ook vooruitkijkend gezegd... van, nou, wij vinden alles afwegende het beter om met deze lijsten te gaan. En als uh, lijsttrekker zeg ik, uh, ik respecteer die keuze... en ik kan ook met deze lijsten uh, goed uh, aan de slag. En wij zullen vol overtuiging, en dan weten we ons ook gesteund... door iemand als Cynthia en vele anderen in het land... zullen wij de ChristenUnie-boodschap gaan uitbrengen. Isore Balootje, uh, nummer 9 op de lijst van de ChristenUnie, jong, 23 jaar en van Surinaams Curaçaose afkomst. En hoe vertaalt zich dat politiek? Ja, ik ben een, weer, een van de weerspiegelingen ook in de Nederlandse samenleving. Ook in de maatschappij. Ik uh, woon in Rotterdam. En hoe ik dat wil vertalen is om uh, mijn doelgroep waarin ik verkeer... dat zijn de multiculturele jongeren, maar ook gewoon de autochtoonse jongeren... om die verbinding te maken en zich hard te maken binnen de politiek... om ook hun stem te laten horen. Ik wil ze graag mobiliseren en ze laten inzien van... Hey, de beslissingen die er nu worden gemaakt in de politiek gelden ook voor jou. En ook voor jou. En wij zijn Samen Nederland en wij moeten het samen doen. Ja, de ChristenUnie is natuurlijk een partij die ontstaan is uit traditioneel christelijke partijen. Uh, nu heeft de ChristenUnie de afgelopen jaren geprobeerd met Cynthia Ortega Martijn de Christenmigranten, een grote groep, 750.000 mensen minimaal, aan zich te binden. U staat op nummer 9. Is dat dan eigenlijk niet te laag op de lijst? Uh, nee, ik ben ervan overtuigd dat uh, vanuit mijn kunnen en uh, vanuit de partij en de groep die we nu hebben samengesteld, dat we hetgeen wat sintia ja, nu al heeft uh, gedaan in de, binnen de partij, dat dat voortgezet kan worden. En ik ga daar ook gewoon voor 100%. Maar zou u dan niet liever op een verkiesbare plek komen... zodat u ook in de kamer dit geluid voor jongeren en mensen van uh, migrantenafkomst kunt laten horen? Nou, het belangrijkste is dat het geluid nu al wordt gehoord. En uh, als dat zich doortrekt dadelijk in de kamer, dan uh, is dat alleen maar mooi meegenomen. Die definitieve lijst die wordt over twee weken vastgesteld. Dat gebeurt op het partijcongres, een verslag van Michiel Breedveld. En de definitieve lijst van de uh, tijdrit bij de Ronde van Zwitserland... zoals die Timmerman, die wordt ook uh, vastgesteld. Maar die wordt steeds bijgesteld, hè? Daar uh, verandert behoorlijk wat. Niet in de top 2. want uh, die staat toch wel redelijk vast... op Keshjakov en uh, Fabian Cancellara. De nummers 1 en 2 al een tijdje aan de finish. Maar we hebben wel een uh, nieuwe nummer 3, uh, voorlopig nummer 3. Jeremy Roy uit Frankrijk reed wel een goede tijdrit... Met 24 seconden achterstand op Kesjakov. Betekent dat Bouke Mollema een plaatsje natuurlijk weer is gezakt. Staat voorlopig op de achtste plaats. 1.42 achter Kesjakov. Maar ik vind dat Bouke Mollema daarmee kan terugkijken op een zeer geslaagde tijdrit test. Want het is toch een aardige lange tijdrit van 34 kilometer in de Tour. Is het nog langer dan dit. Maar goed, 34 kilometer, zo met zo'n klim erin. Dan heeft Bouke Mollema dat goed gedaan. Onderweg is Maxime Monfort goed bezig. De Belg die rijdt een tussentijd op het tweede Tussenpunt 29 seconden langzamer dan Frederik Kessiakov. En na dat tweede tussenpunt daar blijft de weg glooien en glooien. Het blijft op en neer gaan. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan de winnaar van vorig jaar. Levi Leipheimer veel uit het zadel gelijk na de start... bij de beklimming van de Pfannenstiel. En klimt toch naar 700 meter hoogte. Dus kijken wat die Leipheimer kan. De renner, dus de Amerikaan in Belgische dienst... rijdt voor Omega Pharma Quickstep. Het is nog een dik kwartier totdat de laatste renner van start gaat... Rui Costa. Afgelopen zondag won hij de eerste aankomst bergop in Verbier. En dan nam hij de Leiderstrui in handen. Die Leiderstrui kwam niet in gevaar in de afgelopen week. Waar Sagan vooral huis hield. Nou, Sagan is inmiddels ook binnengekomen. Speelt geen rol van betekenis in deze tijdrit. Verliest meer dan 2,5 minuut. En dat betekent dat hij geen eens voorkomt in de top 20 van het klassement. Aan de streep. Kersiakoff is dus nog altijd het snelste. Cancelara tweede. En wij wachten ook op de eerste tussentijden van Robert Geesink. Van Nieuws en Sport. De Radio 1 Sportzomer. Toshakhetti, I'll Save the Day en vergeet de scooters niet. Ik doe er altijd mee. Dan. Egypte staat politiek op zijn kop. Het parlement wordt ontbonden enkele dagen voor de presidentsverkiezingen, die zijn dit weekend. Die nieuw verkozen president wordt dan voorlopig in ieder geval niet meer gecontroleerd door het parlement. En er is ook geen grondwet, want die had door dat parlement samengesteld moeten worden. De ontbinding van het parlement is een slag in het gezicht van de moslimsbroeders. Die haalden de meeste stemmen. Wij praten hierover vanuit Egypte met Koert de Buf. De vooruitgeschoven post daar voor de Europese liberalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard komt uh, deze slag aan van dat parlement bij de moslimbroeders? Ja, het komt uh, bijzonder hard aan. Al laten ze dat eigenlijk uh, nauwelijks maken. Um, ze beseffen dat... Uh, ...heel wat slagen hebben moeten incasseren uh, de voorbije maanden vanuit uh, het leger en uh, het gerecht. Maar binnen twee dagen zijn het uh, morgen uh, starten de verkiezingen voor de president. En het enige wat, uh, de enige boodschap die men eigenlijk officieel geeft, is dat men uh, het gerecht respecteert, de grondwet respecteert. Al voelt men links en rechts natuurlijk ook wel heel wat oprespingen dat dit uh, ja, een soort van staatsgreep is uh, tegen de democratie. Maar men heeft veel schrik om daar, men, om daar momenteel zeer hard op in te gaan. En waarom durven ze dat niet? Omdat de, de, de onderstroom van Egypte uh, sinds de parlementsverkiezingen... redelijk is omgeslagen tegen de moslimbroeders als een onbetrouwbare factor. En twee tegen de demonstranten die echt uh, ja, op het Tahrirplein hun leven hebben zitten riskeren... Iedereen in Egypte houdt van de, de, de, de revolutie, maar van die twee zaken, de moslimburgers en de, bloed, de, bloed, ja, de bloedige tafereel, daar houdt men niet van. Dus moslimburgers proberen, proberen momenteel een, een, een beetje staatsmanshouding uh, aan te nemen. Vandaar een zeer voorzichtige reactie. Ja, en ze, ze vermoeden wel dat dit een soort militaire koep is. Dat, dat brengt ons natuurlijk al snel bij de vraag... of dat Hof dat heeft besloten om het parlement te ontbinden... of dat een verlengstuk is van het leger. Wel, nou, ergens uh, absoluut, dat is het geval. Uh, waren, ik heb met de toprechters ge gesproken uh, voor het proces... en zij zeiden mij dat uh, eigenlijk elke uitspraak mogelijk was... Het was mogelijk om uh, Shafiq, de andere presidentskandidaat, niet te laten deelnemen. Het was mogelijk om de verkiezingen uit te stellen. Elk scenario was mogelijk. Dus de beslissing was niet zozeer juridisch, dan wel politiek. Dus als de moord en boelers zeggen dat het uh, verdikt uiteindelijk politiek was, dan denk, hebben zij volgens mij daarin uh, gelijk. Ik praat er ook over verder met Petra Stine, publiciste en groot volger van deze hele uh, ontwikkelingen daar. gezien, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, als u dit zo hoort, uh, zegt u dan ook: uh, die militairen die zijn er eigenlijk op uit, die nieuwe parlementsverkiezingen. Want dan kunnen die moslimbroeders wel eens minder stem halen. Is dat uiteindelijk het achterliggende doel? Nou, volgens mij zien wij hier een duidelijk staaltje van machtswellust. Eigenlijk van beide kanten. De moslimbroeders hebben zich uh, de afgelopen jaar eigenlijk heel onverantwoordelijk gedragen. Als ze het anders hadden gespeeld, als ze genoeg hadden genomen met de, ja, de enorme zetelaantallen in het parlement. en geen presidentskandidaat hadden. Voorgesteld, dan was het anders gelopen. Maar ja, wat als, daar hebben we niet zoveel aan. En de andere kant, uh, nou, het is heel duidelijk dat het, de zevenkoppige draak... die het uh, Mubarakisme is... Huh? Paul Aertsen van de Universiteit van Amsterdam die noemt het altijd... die revolutie uh, Mubarakisme zonder Mubarak. Uh, ja, eigenlijk is die staatsgreep vorig jaar al uh, gebeurd... vlak na het aftreden van Mubarak. Toen was heel duidelijk dat de militairen in de vorm van die uh, hoge militaire raad... de macht niet zouden gaan opgeven. En in wat voor licht moeten we dan nu die verkiezingen aanstaande zondag zien? Want wat, hoe beïnvloedt dit dat dan? Nou, ik zie het eigenlijk als het einde van een tijdperk... waarbij uh, twee machten, één machtsblok, de militairen, de macht wil vasthouden... en een andere macht binnen Egypte, de moslimbroederschap... even een kans heeft gezien om, om eindelijk een keer die macht te krijgen... en hem heeft verspeeld. En wat je wel ziet, ik heb uh, vandaag wat gebeld... En ja, ze, ze, je, bijvoorbeeld bij mijn Egyptische vriendinnen. Of ze nou vijf keer per dag uh, bidden of uh, nou, seculier zijn. Die zijn eigenlijk. Opgelucht dat de moslimbroederschap uh, even niet meer in het parlement zit... omdat zij zagen hoe ze de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar bezig waren... met uh, proberen om de huwelijksleeftijd voor meisjes te verlagen. En sommige van die parlementsleden hadden het over vrouwenverminking... als iets wat toch wel weer terug moest. Dus zij hebben zoiets van, ja, dan maar in godsnaam Shafiq. En dat geeft heel erg de polarisatie in Egypte aan. Ja, Shafik, hè, dat is de kandidaat uh, voor het leger, oud-generaal... Uh, ook de laatste premier geweest onder de Mubarak... Koert de Buff, um, merkte jij ook ja, die, die weerstand tegen de moslimbroeders in het parlement... met de mensen met, met wie u sprak? Ja, het is heel opvallend dat uh, sinds de parlementsverkiezingen... dat heel veel mensen bijzonder ontgoocheld zijn in de moslimbroeders. Ja, meer nog, ze zijn eigenlijk kwaad op uh, de moslimbroeders. Eén, omdat ze in het parlement niet de veranderingen hebben doorgebracht... die men had gehoopt uh, te krijgen veranderingen die het leven van de gemiddelde Egyptenaar uh, beter zou maken. Maar twee, ook de beloften die de moslimbroeders altijd hebben gedaan van het delen van de macht, wat men in Tunesië wel heeft gedaan, wat men in Egypte niet heeft gedaan en de meerderheid heeft gezocht in het comité dat de grond moet schrijven uh, tegen de, de, de, de, de beloftes in. Ook de meerderheid heeft, ook het presidentschap heeft gezocht uh, tegen de beloftes in. En met het gevoel dat ja die mensen zijn eigenlijk niet te vertrouwen dus, en dat maakt ervoor dat uh, ja, de helft of 35% toch van de kiezers die voor het moslimbroederschap hebben gestemd tijdens de parlementsverkiezingen nu daar heel kwaad op zijn. Dus dat is wel een heel opvallende trend. Desalniettemin is het vertrouwen in Shafiq ook niet erg groot. Omdat men vindt dat is het vorige regime, dan is er geen verandering. Dus voor de meeste Egyptenaren uh, momenteel is het echt de keuze tussen de pest en de cholera... En uh, men is uh, ja uh, men weet echt niet goed meer wat gedaan. En de uitspraak die er nu is bijgekomen, zorgt ervoor dat uh, de depressie uh, alsmaar groter wordt uh, in Egypte. Franstine, ja. als u dit hoort, eh, ik hoor u ook instemmend bijna. Is Egypte dan terug bij af nu? Want, want uh, wat, zo wordt het bijna beschreven. Nou, voor jullie bijna. De, de, de, de mensen die aan geïnstitutionaliseerd doemdenken doen, die zullen zeggen: zie je wel, we wisten het wel. Met die Arabische lente wordt nooit wat. En dat klopt ook, want het uh, is allemaal veel te complex om dat in één seizoen voor elkaar te krijgen. Kijk, 18 dagen revolutie uh, op zo'n plein, 18 maanden transitie. Het gaat echt nog decennia duren voordat Egypte helemaal in de vaart te volken is. Een ontzettend arm land. Uh, 60 jaar dictatuur. Maar wat ik heel erg voel is dat op de langere termijn... dus nog namelijk naast Shafiq en Morsi is er nog een derde speler. En dat is het Egyptische volk. En uh, die 25 jaar januari-revolutie is geslaagd in de tijd, omdat echt massaal Egyptenaren zich uh, voelden... in één keer machtig voelden. He, so we kunnen burgers worden in plaats van, van slaven en onderdanen. En wat ik heel erg voel, is dat uh, wie er ook wint aanstaand weekend... als hij zich gaat gedragen als een farao of een dictator... dan duurt het niet veel langer meer en dan gaat het weer opnieuw. Ja, voelt u dat ook zo, uh, meneer De Buf? Ja, ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Dus uh, de... de, de... De vrijheid is uit de fles gekomen de democratie in Egypte, de stop is eraf. En je krijgt die er niet meer op, dus je krijgt de vrijheid niet meer in de fles. En mensen discussiëren overal in de taxis, in de metro, op de pleinen. Men discuteert over politiek, men is er probeert, men geniet van hun vrijheid. En wie die vrijheid opnieuw probeert af te nemen, zij het van de militaire kant, zij het van de moslimbroederkant, dat zal men niet aanvaarden en dat is heel duidelijk. Momenteel is er een soort van depressie uh, ja, vanuit de revolutionaire kant. Maar ik denk dat men dat uh, een beetje op korte termijn ziet. Ik denk op de lange termijn uh, zal heel veel bewegen, heel veel vooruit gaan. En is er ook denk ik een, een grote toekomst voor Egypte. Maar zoals bij elk land in transitie zal het inderdaad uh, waarschijnlijk enkele decennia duren. En zeggen we daarmee, mevrouw Stine, tenslotte, dat uh, wie er ook wint... het is vooral afhankelijk van wat hij ermee doet of het enige kans van slagen heeft. Ja, en ik denk ook dat uh, um, het er heel erg van afhangt... op welke manier ze zich dan uh, richten tegen mogelijkheden. Wat wat, wat Buff ook zegt, het is een land met 80, 85 miljoen mensen... enorme jonge bevolking, getalenteerde bevolking. Um, uh, de toerisme is ingestort, investeringen zijn ingestort. Dus wie dan ook zal toch op een of andere manier moeten laten zien... ook naar de buitenwereld, van wij willen vooruit met Egypte. Ik ga u beiden danken voor de toelichting en de verduidelijking die u ons heeft willen geven aangaande de aanstaande verkiezingen, aanstaande zondag en de ontbinding van het parlement in Egypte. Koer de Buff en Peter Christine, zeer dank. Graag gedaan. Dan gaan wij naar die tijdrit in de ronde van Zwitserland. Sebastian Timmerman. Nederlanders doen het goed. Robert Geesink heeft uh, de klim, die er uh, gelijk uh, ligt na het vertrek in Gros Gostau... heeft hij goed afgelegd uh, naar de Pfannenstiel. Daarbovenop, na 11 kilometer, ligt eerst het, het eerste tussenpunt. En dan rijdt hij de vijfde tijd 21 seconden. Daar slechts langzamer dan Frederik of De zweet uit de Astana-ploeg, die aan de finish ook nog steeds... Twee seconden sneller de snelste is twee seconden sneller was dan... Uh, Fabian Cancellara, Geesink dus goed gestart. Laurens Stendam heb ik binnen zien komen. Negende tijd voorlopig op 1 minuut en 6 van die Kessiakov. En Maxime Molfoor heb ik binnen zien komen. De bel voorlopig de derde aan de streep. Liva Leipheimer is nu ook bovenop de klim. Hij verliest een halve minuut op Kessiakov. Betekent dat Leipheimer 9 seconden verliest op Robert Geesink in de eerste 11 kilometer. Radio 1. Sportzomer Tweets. Luc ik kijk nog net niet schil van het een week lang eh, dag en nacht Twitter nou, volgen. Nou, aan het einde van de dag wel hoor. Aan het einde van de dag. Wat zeggen de sporters op Twitter, wat zeggen ze niet en wat wordt er over ze gezegd? Ja, we zijn dus door het oog van de naald gekomen Na het verlies van Duitsland was de teleurstelling in Garkov groot. Zo groot dat veel fans vertrokken en die geloven niet meer in het wonder van Garkov. Nu is er één fan die er altijd bij is, dat is de indiaan. tooi op zijn hoofd, baard oranje gespoten, grote trommel voor zijn buik. Maar de indiaan was teleurgesteld en wilde naar huis, de tast was. Al gepakt, maar via Ad Hives kwamen we zojuist te weten dat de Indiaan toch blijft, met dank aan zijn vrouw. Mijn bedoeling was om na de wedstrijd tegen Duitsland, als we verloren, om naar huis toe te gaan. Maar dat was eerst mijn bedoeling, maar mijn vrouw wil niet naar huis. Gelukkig is dat dus niet uw uh, gaar koffer. Nee, dat is mijn koffer niet, dus die moet je er niet op zetten. Hè? En uh, uh, mevrouw, u heeft ervoor dus gezorgd dat uh, de Indiaan uh, maar even blijft. U bent een kleine volksheld. Ja. Ja dat, klopt. ja, dat klopt inderdaad. Het mensen zijn volksheld en de indiaan blijft dus. Het is trouwens, trouwens niet zo gek, hè, dat de indiaan naar huis wilde. Op Twitter stikt het van het vermaakt door de Duitsers. Je wordt er gek van. Vandaag verscheen een filmpje op YouTube op Twitter... waarin Duitse supporters de spelers van het Nederlands elftal toezingen... bij het verlaten van de vliegtuighal. <tie> zo slecht voor eure verhoudingen. Ja. wordt nog even om gelachen. Goed overigens denk je dan dat de daar aanwezige Nederlandse supporters de spelers wel even een hart onder de riem gaan steken en dat doen ze ook alleen weet ik niet of ze dit nou wel of niet sarcastisch bedoelen. Ja, ik denk toch dat ze het sarcastisch bedoelen. Goed, terug naar het EK. Zoals Ed Riepke Bakke zegt, na vanavond is het toernooi... qua wedstrijden alweer over de helft. 16 van de 31 gespeeld. De wedstrijden van vanavond, nou, daar heeft Twitter eigenlijk wel zin in. We beginnen met hashtag Oekvra, Oekraïne-Frankrijk. De wedstrijd wordt gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Bjorn Kuipers. En die man is populair, tenminste voor een scheidsrechter. Ed Ruben Duk heeft zijn hoop op hem gevestigd om de finale te halen. En Ed Arnoud Fufu is het daarmee eens. Mocht Nederland eruit liggen, dan stijgen de kansen van Bjorn Kuipers aanzienlijk. nu we hopen dat hij goed presteert tijdens Oekvra. Zwing is de andere wedstrijd. Zweden-Engeland. Het voetbalstads-NL wijst erop dat als Zweden verliest... het tweede land is dat niet door is na de kwartfinale. Ierland is het eerste land. Het is zo'n beetje 50-50 in de voorspellingen. Ed Barbara Barend is nog steeds in Garkov... en besloot om Joris Matthijsen te gaan interviewen. Op Twitter vroeg ze om hulp. Wie heeft er nog goede vragen? En er komen wel wat lollige vragen binnen. Sam Broers wil weten van Matthijsen of het de bedoeling was dat hij niet doordekte. Ed J. Westhuis wil weten waarom, de, waarom hij de Duitsers een vrije doorgang gaf. Janneke wil weten waarom hij denkt dat hij in de basis hoort... na twee fatale blunders tegen Duitsland. Uh, of hij weet hoe laat dinsdag de huldiging door de grachten is. En Ed Claudia van Hoofd vraagt of Joris Matthijsen de groetjes aan Afvalai wil doen. Tot slot dan nog echt een hysterisch grappig filmpje. Verslaggever uit Oekraïne doet verslag van de Oranje Mars afgelopen woensdag in Garkow. Alleen, ah, dat gaat gewoon niet helemaal lekker. Ze wordt telkens onderbroken door de Nederlandse supporters. We zijn in het stadion. We die in het stadion. We zijn in het stadion. We zijn in het stadion. We zijn in het stadion. We zijn in het stadion. We zijn in het stadion. We we zijn in de die van Hi! Holland! Ik wordt de website, zo quick. Very <laughs> yeah. uh, Zo gaat het zes minuten door. Het is een heel grappig volledige filmpje. staat op mijn Twitter, twitter.com. Of te vinden via hashtag R1 Sportzomer. Luc Ikkink, we gaan je wederom uh, zeer danken. Nog negen weken. Nog negen weken. <tie> lekker, uh, lekker die, die, ik blijf wat schil kijken. We komen denk ik. er doorheen. We okay. gaan uh, naar het nieuwsblok van half vijf. De bosjonge Ray die de 20-jarige Robin van Helsinki uit Hengel ja, daar ben ik weer. Ik ja, was even weg. Uh, ik begin gewoon opnieuw. De bosjonge Ray, die de 20-jarige Robin van Helsum uit Hengelo blijkt te zijn... wordt vandaag nog uit zijn opvanghuis in Berlijn gezet. Het heeft de Duitse politie aan de NOS laten weten. Hij zat sinds september in een beschermd wonenproject in Berlijn. Hij beweerde dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos had gewoond. Die zou daar zijn overleden, waarna de jongen naar Berlijn was gelopen. Het samenwerkingsverband van regionale dagbladen. GPD houdt op te bestaan. Het persbureau stopt eind dit jaar. Aanleiding is het besluit van uitgever Wegener een eigen persbureau te beginnen. Het GPD levert bovenregionale berichtgeving voor 17 Nederlandse en 2 Vlaamse kranten. De FNV Onderwijsbond AOB weigert zich nu al aan te sluiten bij de nieuwe vakbeweging. De bond vindt dat er nog te veel onduidelijk is. Het is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter wordt, welke bonden meedoen en wat die nog te zeggen hebben. En ook blijft de vernieuwing uit, zegt de AOB. En de UEFA zou tv-beelden van het EK-voetbal manipuleren. De beelden van de Duitse bondscoach Leeuw, die een ballenjongen plaagt... zijn volgens Duitse media opgenomen voor de wedstrijd tegen Nederland... terwijl ze tijdens het duel zijn uitgezonden. En andere incidenten zijn juist niet uitgezonden. Volgens Duitse bladen doet de UEFA dat... om vooral een positief beeld te geven van het toernooi. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagmiddagspits. De meeste vertraging op de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden en het oosten. In totaal 118 kilometer file. Grootste probleem zit momenteel in Zuid-Limburg op de A2 richting België. Tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijsschoken dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie. Er zit daar een groot gat in de weg. Volgens Rijkswaterstaat gaat de reparatie nog tot het eind van de avond duren. Inmiddels vanaf Maastricht-Aken-airport tot aan Maastricht 6 kilometer. Verkeer op weg naar Luik kan het beste al vanaf knooppunt het Kierensheide omrijden via Aken en Eupen. Wat verder nog opvalt deze spits is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Naarden en Eembrugge nu 9 kilometer. Na een aanrijding is bij Eembrugge de linkerrijstrook dicht. Ook erg druk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen knopen de Almere en Lelystad staat 7 kilometer. Ja, ja, die bal wordt niet goed weggewerkt. Nu, het schot, goal!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 Dit is de Radio 1 SportsZomers. Over half vijf, zo een gesprek met Harold Benink en Hendrik Meesman over alle Europese economische problemen. En we gaan het ook over hebben over mensen die er steeds vaker voor kiezen om mee te doen met een inkoopactie voor zonnepanelen. Maar eerst gaan wij het hebben over de persconferentie van Italië. Want een dag na het 1-1 gelijk spel tegen Kroatië, we hebben het over voetbal, mocht u even denken dat het weer over geld gaat, we hebben het over voetbal 1-1 tegen Kroatië. Italië is in onzekerheid, niet gericht op de laatste wedstrijd tegen Ierland, die kunnen ze wel winnen. Maar die andere wedstrijd, weet u wel, Spanje, Kroatië, als die het op een akkoordje gooien, 2-2 twee, twee of meer gelijk spelen, dan mag uh, ja, Italië, al winnen ze met 100-0 van Ierland, terug naar huis. Ronald van der Geer bezocht vandaag de uitlooptraining en de persconferentie van de bondscoach van de Italianen. Cesare Prandelli, prachtige man. Ronald, uh, goedemiddag. Uh, hey Tom. Dat moet een naar zijn, uh, dat je kan doen wat je wil, maar dat je toch afhankelijk bent van die andere wedstrijd. Hè? Waar is je nerveus? Nou, in eerste instantie niet zo. Het was een beetje zo'n dag als alle anderen. Zoals dat ook bij het Nederlands Elftal eigenlijk een dag na de wedstrijd wel is. Je ziet de, de wisselspelers wat uitlopen en, uh, en, en ja, een beetje afwerken op, op de goal... De, de A-keus liet zich alleen aan het einde even zien. om zich te laten fotograferen bij de kattekombe. Verder niet. Nou, daar was die, die nervositeit niet heel erg zichtbaar. Opvallend wel dat er heel veel op afronding werd getraind. En dat is misschien ook wel logisch. Want we hebben gisteren allemaal natuurlijk als voetballiefhebbers gekeken naar Italië-Kroatië. Ja, Italië had die wedstrijd gewoon moeten winnen. Heeft nogal wat kansen gemist. Nou ja, misschien dat er daarom wat meer op, uh, op afwerken werd getraind. Daar zat de nervositeit niet. Nee, die kwam later toen Prandelli achter een tafel uh, plaats nam. Ja. En, uh, ja, hij had wel wat uit te leggen. Wat, wat moest hij eerst uitleggen over de wedstrijd van gisteren... waarom het zeg maar zo twee gezichten waren van die Italië? Nou, de, de, de, de pers vond met name dat die spelers niet fit oogden. En daar hadden ze natuurlijk wel een punt. Want daar waar, waar uh, Italië in de eerste helft uh, eigenlijk vol op de aanval ging... kwamen ze in de tweede helft in een kwetsbare positie voor eigen goal... en leken ze gewoon niet meer vooruit te branden. Ja, dat heeft hij ontkend, uh, Brandelli. Hij heeft gezegd, ja, er is helemaal niks mis met onze conditie. Het is een mentale kwestie. We zijn dat spel wat ik wil spelen niet zo heel goed gewend. En op een gegeven moment komen we in een spagaat. Gaan we daarmee door of gaan we het vasthouden? Ja, en de jongens gingen het allemaal vasthouden. We kwamen dus kwetsbaar te staan. Ja, en dat was, dat was eigenlijk het probleem. We riepen het over zichzelf af. Um, nou ja, hij noemde het dus een mentale kwestie waar keihard aan gewerkt moest worden. Het ging over zijn systeem, het 3-5-2 systeem. En natuurlijk ging het over Ballotelli, ja, want het gaat altijd gelukkig, ja. over Ballotelli. 28 vragen heb ik uh, geturfd oh. die uh, over hem gingen. Um, want iedereen wil die Natale eigenlijk in de ploeg en heeft niet zoveel vertrouwen in die Ballotelli. Maar hij zegt, nee, die Natale, dat vind ik meer een counterspits. Als de ruimtes wat groter worden, dan breng ik hem liever uh, maar uh, Balotelli, ja, daar zei hij wel van... dat is wel iemand waar we iets meer over de teamgedachten mee moeten praten. Ik durf hem echt wel de waarheid te zeggen... want dat werd hem ook nog eens een keer verweten. Je beschermt hem. Maar hij zei, ja, ik moet wel even vertellen dat hij goed in zijn linie moet blijven... slimmer moet zijn voor de goal. En ja, dan komt het allemaal wel goed. En toen zei uh, een Italiaans verslaggever... maar Cesare, hoe lang moeten we nou nog wachten op die Balotelli? Tien wedstrijden, één goal. En toen gaf Brandelli het leukste antwoord van de middag. Hij zei, drie dagen. Drie dagen, maar dan ja. toch nog heel even, want dat is allemaal mooi... dat ze zelf nou, tegen de Ieren spelen. Kroatië en Spanje eh, zeggen natuurlijk... Eh, die, die, is het hem al beloofd dat Spanje zijn best gaat doen? Want zo gaat het <lacht> toch altijd? Ze beloven ze <lacht> elkaar, toch? <lacht> nou ja, het leuke is, er zaten twee kampen tegenover elkaar natuurlijk. Want die pers, ja god, men, men staat daar elke dag op met een conflict of met een complot en gaat ermee naar bed. Um, ja, De pers is van overtuigd dat, dat Spanje en Kroatië handjeklap gaan doen. En Prandelli is er dan natuurlijk voor om dat vooral te ontkennen... Hij zei daarover van wij gaan voor de winst. Ik heb Spanje bekeken, die gaan dat echt niet doen. Die gaan puur voor de winst. Uh, daarna werd het hem nog een keer gevraagd. Er werd gewezen naar 78 en 82. Hè, het bedrog ja. van Gigon, Duitsland-Oostenrijk. Uh, nou ja, goed, we kennen het verhaal. Uh, 6-0 Argentinië-Peru. Maar ook die voorbeelden deden hem verder niks. Hij wilde ver van wegblijven. Hij vertrouwt op, uh, op zijn eigen ploeg. Hij vertrouwt op Spanje. En hij vertrouwt op fair play, Want dat heeft ook de UEFA zo hoog in het vaandel staan. En toen werd gevraagd van ja... En, en de arbitrage, kijk je daar ook naar? Hij zegt, ja, weet je, dat is allemaal moeilijk te beoordelen. Wij hebben ook wat, wat discutabele uh, beslissingen tegengehad... Ik vertrouw gewoon op een eerlijke afronding van, van, van deze pool. Ja. Of daarbij uh, zijn neus wat groeide en die de micro microfoon aantikte... dat heb ik dan niet helemaal kunnen constateren. En in dit prachtige Italiaanse kamp hebben ze iemand als tolk neergezet... die denk ik het beste Engels sprak van alle chipsuitdelers die daar allemaal in uh, Casa Azzurri zitten. Dus het is allemaal wat lastig te vertalen. Ja, We maar, gaan maar er maar dit is gewoon wel... uh, op vertrouwen, Ronald. Dit is, dit is gewoon het verhaal, Tom. Ja. Wij danken jou en uh, veel plezier daar met al die wedstrijden die nog komen. Ronald <laughs> okay. van der Geer. En we gaan naar Zwitserland. De tijdrit. Sebastian Timmerman. Robert Geesink heb langs langskomen bij het tweede tussenpunt. Het eerste tussenpunt ligt bovenop de klim dus, bovenop de pfannenstiel daarnaast afdalen, daarna wel weer een beetje op en af richting de 22 kilometer waar het tweede tussenpunt ligt en daar was Robert Geesink 33 seconden langzamer dan Korf. betekent dat hij in dat tweede deel van de tijdrit wel weer 12 seconden erbij verliest ten opzichte van de Zweed die ook aan de finish nog altijd de snelste tijd heeft, maar Geesink wel goed onderweg. zal nog een minuut of vier duren denk ik, dan moet hij zo'n beetje wel bij de finish zijn en kunnen we de eindtijd van Robert Geesink gaan opschrijven. Ook een uitslag uit Nederland, want niet alleen de Ronde van Zwitserland is bezig. In Nederland is de Ster ZLM Tour bezig en dat is tegenwoordig ook gewoon een uh, voorbereidingswedstrijd, een echte voorbereidingswedstrijd op de Tour met veel sprinters. Gisteren verloor Cavendish daar in de eerste etappe. Vandaag verliest hij in de tweede etappe opnieuw, want André Greipel, de Duitser verslaat Cavendish. Cavendish, de wereldkampioen, wordt daar tweede en Mark Renshaw derde in die tweede rit van de Ster ZLM Tour, was in Limburg in Schimmert. We gaan het hebben over aanloop naar de Griekse verkiezingen. En probeert de Europese Centrale Bank probeert de rust te bewaren op de financiële markt. De ECB-president Mario Draghi zei vandaag dat de Centrale Bank klaar staat om in te grijpen... mocht er chaos ontstaan na de verkiezingen aankomende zondag. Ondertussen heeft het ook wel gevolgd natuurlijk vijf Nederlandse banken... die wat afgewaardeerd werden gisteravond. We gaan erover praten met Harald Benink. Net binnengekomen hoogleraar Bank en Financiën aan de Universiteit van Tilburg... en Henrik Meesman, fondsbeheerder van Meesman Index in Heren beide, welkom. Um, begin maar eens bij u, mening. Is het zorg die afwardering van die Nederlandse banken? Want dan zijn er van die tussenzinnen voor ons gewone mensen, dat het allemaal wel meevalt. Maar hoe zorgelijk is dat nou eigenlijk? Nou, weet u, je moet het op. Uh, denk, ik denk dat je het op zijn minst op twee manieren kan zien. Ten eerste is natuurlijk een kredietwaardigheidsbeoordeling. kredietwaardigheidbeoordeling. Uh, uh, bijvoorbeeld Rabobank, die had uh, tot voor kort Triple E. Drie man A, dat betekent dus dat je het hoogste rapportcijfer krijgt, zeg maar 9,5 of een 10. Nu wordt het voor de Rabo en het Nederlandse aantal andere banken iets minder. En nu scoren ze zeg maar internationaal ongeveer zeg maar een 8,5. Ja. Dus een lager rapportcijfer, maar nog steeds heel goed. Daarnaast heb je natuurlijk het verhaal dat de hele afwaardering van banken in Nederland, maar ook in een groot aantal andere Europese landen heeft gewoon te maken met deze eurocrisis, Griekenland, Spanje, Italië die steeds verder uit de hand dreigt te lopen. En natuurlijk hebben dan de kredietbeoordelers een punt... ja, ook Nederlandse banken hebben natuurlijk te maken met uh, Zuid-Europa. Want er zijn Nederlandse bedrijven die daar heel veel exporteren. Maar ook natuurlijk, we hebben daar grote beleggingen... en kredietlijnen uitstaan. Ja, als Zuid-Europa dieper in de knel komt... heeft dat natuurlijk ook een invloed op de Nederlandse bank. Nou, meneer Meesman, vindt u, het ook, vindt u het zorgelijk? Of zegt u een 8,5, dat is op zich nog wel goed? Nou, ik sluit me eigenlijk aan bij wat Harold Bening zegt. Ik denk dat dat nog relatief uh, redelijk cijfer is. Ik denk ook dat je niet... Ik weet niet hoe zwaar we nou moeten tillen... aan de daadwerkelijke cijfers die uitkomen. Je ziet uh, steeds meer ontstaat de consensus... in de Markt, dat die ratingsbureaus, dus die kredietbureaus, die die cijfers uit, eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen. die worden minder serieus genomen. Nou, minder serieus in die zin dat uh, vaak zie je dat iets al uh, ingeboekt inge, is. Ja, ge, in, in de markt ingeprijsd is en dan komt er een reactie op. Dus je zag ook dat vandaag die koers van de ING bijvoorbeeld helemaal niet reageerde. Maar toch daar even over, meneer ik begin bij u. Er komt elke keer uh, een, een nieuws, dan komt er iemand die zegt... het valt allemaal wel mee, He, meneer Draakie zegt... we staan klaar bijvoorbeeld, om ingrijpen, dan reageren die markten uh, soms een dag... soms twee dagen relatief positief. En dan lijkt het er wel op als iedereen zijn huishoudboekje weer een beetje heeft opgeteld en ziet dat het nog groot is onderin. Dan zakt het weer. Nee. Hoe, hoe werkt dat? Nou, kijk, ik wil helemaal niks downplayen. Kijk, het heeft te maken natuurlijk met een hele serieuze situatie in de eurozone... En vandaag leken de markten eerst even naar beneden te gaan... maar toen kwam vroeg in de ochtend uh, Mario Draghi, de president van de ECB... Ja. en die zei, mocht het naar aanleiding van de Griekse verkiezingen zondag... verder escaleren, dat het, het vertrouwen van financiële markten uh, wordt uh, aangetast... dan staan wij gereed om additionele liquiditeitssteun aan de banken te geven. En als dat dan weer gebeurt, ja, dan gaat de beurs er weer omhoog. Want dan denken ze, de ECB komt op korte termijn toch even weer verlichting brengen. Maar mijn vraag daarover is, meneer Meesman, van de week zagen we met Spanje. Toen duurde het drie uur en 41 minuten, Dus even enkele kranten het <hijen> vertrouwen. Nu hebben we al een dagje van acht uur achter de rug. Is dat fundamenteel of is dat elke keer een soort symptomatische... Ja, nou, dat is het precies. Dat is een soort... Het probleem is een beetje dat het symptoombestrijding is waar men aan doet. Zonder dat de, de echt achterliggende problemen fundamenteel worden uh, opgepakt of worden aangepakt. Dat is niet helemaal waar, want er zijn wel dingen, men is wel bezig in Brussel met een aantal dingen om met nieuwe regelgeving te komen, maar dat duurt allemaal lang. En de markten zijn, ja, die hebben, die kijken naar de korte termijn, maar het duurt heel erg lang voordat de fundamentele veranderingen plaatsvinden. En bovendien is over een aantal van die dingen natuurlijk ook nog geen. Overeenstemming, dus, dat is de vraag. dus dat duurt allemaal veel ja. langer dan men wil. En dus krijg je een soort ja, yo yo effect waarin men een beetje de, ja, de druk opvoert. Dan, dan doet iemand iets, dan zakt het weer wat weg. Maar dat, dat, is, dat blijft nooit lang, dat beklijft nooit lang. En dan krijgen we dezelfde cyclus weer. En die garantie van de ECB die dan vandaag wordt afgegeven... meneer Benink, is, is dat nou verstandig als ze dat zouden doen? Of ja. stel je het probleem dan eigenlijk nog weer langer uit? Nou ja, ik denk, als, kijk, als het in Griekenland wat, uh, wat erger zou worden... dan kunnen ze niet anders. Maar wat, wat kijk, waarom dit in ook het punt wat hier naar voren wordt gebracht... kijk, het is natuurlijk een halfslachtig politiek commitment. Dat is het grote probleem. Kijk, wat we nou met Griekenland zien is dat... Eh, Griekenland heeft nog steeds, de Griekse overheid... een onhoudbare hoge schuldenlast. Eh, ondanks het feit dat de banken en pensioenfondsen daarop hebben afgeschreven... hebben we natuurlijk nog heel veel geld uitstaan vanuit de overheden. Hè, zeg maar de Europese Centrale Bank, het noodfonds. Nou, dat zijn wij als belastingbetalers. Dus wij willen liever eh, niet dat Griekenland failliet gaat en uit de euro gaat? Nee, maar het, de schuldenlast is nog steeds zo hoog in relatie tot het gebrek aan economische concurrentiekracht van Griekenland dat Griekenland, het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat Griekenland dat kan terugbetalen. Ondertussen wordt Griekenland wel geacht aan draconische bezuinigingen te voldoen. En dat vreekt zich. Je ziet ook radicalisering hè, met, met, met, met, met, met de verkiezingen en aantocht in Griekenland. En wat nu het gevaar is, dat dadelijk een nieuwe uh, regering komt in Griekenland. Bijvoorbeeld onder leiding van de, de nieuwe linkse partij Syriza. Die zegt, ja, al die afspraken met Europa over bezuinigingen, daar voelen wij ons niet aan gebonden, want wij vinden het gewoon te Draconisch. Europa, hè, ook Angela Merkel zei dat gisteren ook nog: van ja, de Grieken moeten zich wel aan de afspraken houden, want anders gaat financieel gezien de kraan gewoon dicht. En dan heb je inderdaad het risico dat, dat, dat Griekenland uit de euro moet. Nou, dat is dus op zichzelf voor Griekenland heel, heel pijnlijk en ook kostbaar voor ons. Maar wat er dan gebeurt, is dat er na alle waarschijnlijkheid... een financiële storm gaat ontstaan richting Spanje en Italië. Ja, en, en waarom? Uh, Want dat omdat, iedereen dat, Omdat, omdat, omdat uh, dat wil ik u graag uitleggen... omdat als een land uit de euro gaat, bijvoorbeeld Griekenland... dan wordt een cruciale belofte van het europroject doorbroken. De belofte is, je gaat een, de euro in, eens en voor altijd... Als nou Griekenland eruit gaat, dan wordt in feite gezegd tegen de financiële markten... ook blijkbaar als een land in de problemen zit, kun je er dus ook uit. Dus men heeft dan ook, de beleggers in uh, Italië en Spanje gaan natuurlijk ook denken... nou, wellicht gaat hier ook zoiets gebeuren. Dus je krijgt dus een, waarschijnlijk een financiële vertrouwenscrisis richting Spanje en Italië. En om dat af te grendelen heb je een heel groot noodfonds nodig... maar de omvang van het huidige noodfonds is daarvoor niet voldoende. En dat is het probleem. Meneer Meesman, u zei het, het is om symptomenstrijding. We horen hier zeggen, de, de omvang is niet voldoende. Zit het allemaal in die omvang? Um, ja, dat, dat, er zijn twee, twee gedachten. Eén is dat je inderdaad uh, de, de omvang van de noodfondsen... Uh, zo groot mogelijk moet maken, zodat het, dat, dat, dat het gewoon geen zin heeft... om wat voor de financiële markt als ware om daartegen te speculeren. Want dat, met, dat, met dat uh, zo'n enorme noodfonds kun je eigenlijk alles opvangen. Dat is één gedachte, maar de gedachte is natuurlijk wel... we gaan alles uh, proberen te redden. De andere gedachte is dat we dat inderdaad juist niet moeten doen. En uh, dat we uh, de, de meer fundamenteel de, de problemen moeten aanpakken. En die schulden die er overal zijn, daar, daar nu eens wat aan moeten gaan doen. Ja, Arno Grunberg schreef wel mooi vanochtend in de Volkskrant. Vond ik. Uh, het argument voor Europa om hiermee door te gaan is dat het ons anders te veel kost. En het argument tegen is eigenlijk ook dat het ons te veel kost. Ja, het kost in beide gevallen. Welke partij worden... heeft, heeft daarin gelijk? Anti-Europa of, of pro-Europa? Ik denk nou, beide. Kan je dat uitrekenen? beide, ja, dat, ik weet het niet. Dat zijn ontzettend lastige berekeningen, denk ik, waar je uh, allerlei aannames voor moet doen, die zo onzeker zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat proberen, maar in beide gevallen waarschijnlijk gaat het geld kosten. We hebben ons uh, op een, een, een, een, een ja, traject begeven dat niet goed doordacht is. En dat proberen we nu recht te zetten, maar dat gaat geld kosten. Er zijn te veel schulden die ergens neer moeten komen, het afbetalen daarvan. En de kans is groot dat dat linksom of rechtsom toch bij de rijke landen terecht gaat komen. Nou leren wij thuis altijd dat onzekerheid is het, eigenlijk het slechtste nieuws wat er is. En eh, als ik het als gewoon mens probeer te volgen en ik volg het intens... dan word ik elke keer heel even zeker gesteld. Maar er, er worden ook vragen gesteld over of er nog wel mensen zijn... die de totale omvang overzien en dat, dat we het nog wel ergens in de hand hebben. Vindt u dat een terechte vrees die er langzamerhand ontstaat? Ja, want ik denk dat het... Kijk, het probleem is natuurlijk het gebrek aan politiek leiderschap. U heeft het onzekerheid. Hè? Dus de politici in Europa zijn de afgelopen twee jaar wel in actie gekomen... maar iedere keer te laat met te weinig. Ze hebben gewoon grote problemen om het aan de kiezers te kunnen verantwoorden. We hebben natuurlijk eerst ook gehad dat politici zeiden... Griekenland gaat alles tot de laatste cent terugbetalen... en we gaan er nog op verdienen ook. Terwijl het natuurlijk, ja, eigenlijk... Ja, het is onhoudbaar wat er in Griekenland aan de hand is. Dus om dat aan de kiezer te moeten uitleggen... is natuurlijk een heel groot probleem. Dat is een geweldige u-turn uh, voor de politiek. Maar ik denk wel wat over verliezen en, en uh, zeg maar de beide scenario's. Kijk, ik denk dat je op Griekenland fors moet afboeken... Maar ik wil denk dat je ook kunt zeggen... als er echt een storm komt in Zuid-Europa... En, en stel dat de euro op een of andere manier zou uiteenvallen. Dan krijg je natuurlijk dat Zuid-Europa in elkaar stort. Dat zijn voor Nederland ontzettend grote exportmarkten. Wij exporteren meer naar Italië dan naar China en Rusland samen. Je krijgt ook dat uh, door het feit dat wij dan met een nieuwe munt zullen komen, een of andere Noord-Europese euro die 30, 40 procent de waarde gaat stijgen ten opzichte van Zuid-Europa. Ook daardoor gaat de exportpositie onderuit. We weten ook dat Nederlandse banken grote beleggingen en onze pensioenfondsen ook grote beleggingen hebben in Zuid-Europa. kun je ook fors op gaan afboeken. Dus ik denk dat de risico's van het uiteenvallen en als je dan de balans gaat opmaken ten opzichte van nu de zaak stabiliseren en afboeken op Griekenland, dan is het duidelijk dat het veel goedkoper is om, om, om nu gewoon je verliezen op een aantal landen te nemen en proberen de zaak bij elkaar te houden. Ja, meneer Meesman? Nou, dat, dat is, ja, ik ben het ermee eens. Dat is ook precies het spelletje wat eigenlijk gespeeld wordt. Harald ben je, je Harold Benje zei net van um, uh, dat men het gebrek aan leiderschap, ik weet niet of dat. Ik denk dat het bewust beleid is geweest van de Duitsers, voor in ieder geval voor een lange tijd, om juist die druk op de ketel te houden. Door dus niet meteen naar. Eurobonds te gaan of meteen aflossings- of reddingsnoodfondsen in het leven te roepen. Omdat we druk... dan niet meer gingen hervormen. Precies, om de druk erop te houden dat men die hervormingen door ging voeren die nodig waren. Alleen men doet dat een tijdje en op een gegeven moment is ja die onzekerheid die dat creëert, gaat een eigen leven leiden en maakt het probleem nog veel erger. En dan, en dat, ik denk dat dat gebeurt, men houdt die, voert die druk op. Op een gegeven moment is die druk, ja, creëert zoveel onzekerheid dat het probleem eigenlijk erger maakt dan beter en dat men dan naar voren vlucht in een Vorm van ja, euh, Eurobonds misschien. Ik denk persoonlijk het voorstel waar ik voorstander van dat, zou zijn, is die tijdelijke de... Eurobond. Men heeft, heeft een voorstel van de economie, een aantal economen in Duitsland, die hebben gezegd, euh, niet meteen naar, naar volledige euro, dus dat we gezamenlijk alle schulden in Europa financieren, maar alles boven een bepaald percentage, dan wordt dan 60% van de schuld genoemd, dat we dat eens een keer gezamenlijk doen, dan kan, eh, euh, als, als, als, als soort ja, euh, om de ergste schuldenlast van veel landen te lenigen. Um, en met da daaraan gekoppeld moet je dan wel een soort soevereiniteitsoverdracht denk ik hebben. Dus op het moment dat we dat doen, dan gaan een heleboel landen de, de, de lasten verlichten. Maar dan moet de prijs die, of de, daar tegenover staan dat die landen wel onder uh, ja, uh, toezicht komen van staan Brussel. dat in de toekomst het niet weer mis kan gaan. Ja, en, maar, en, en, ja, so ja moeten we hoe dan ook uh, rekening houden met een lager welvaartsniveau ook hier in het noorden van Europa? Nou ja, kijk, ja. het punt is natuurlijk omdat we nu toch uh, de tijd hebben genomen en blijkbaar ook denken de tijd te hebben... van de reden die, uh, die net ook werden genoemd... Heeft natuurlijk, geeft zoveel onzekerheid dat natuurlijk uh, het consumentenvertrouwen onderuit gaat... en dat dus ook in landen zoals Nederland economische groei zwaar tegenvalt. We zouden een veel hogere groei normaal gesproken hebben gehad. Normaal zouden we de anderhalf, twee procent hebben moeten gehad. Nou, nu gaan we misschien dit jaar naar min een half, min één. Dus wat krijg je? Daardoor slaan de overheidsfinanciën verder uit het lood. Hey, eerst was het over 12 miljard bezuinigingen, toen het uh, tweede pakket 18 miljard. Nu wordt al gezegd, ja, willen we begrotingsevenwicht in 2017 hebben... moeten we nog een keer 25 miljard bij. Nou, dat is natuurlijk enorm welvaartsverlies waar we mee bezig zijn. Dus het wordt nu toch tijd om een keer uh, in te grijpen... en deze vertrouwenscrisis en, het, en, en, en die onzekerheid uh, te stoppen. Ik denk dat dat wel van groot belang is. Maar wellicht is het zo dat de politiek pas echt in... in in, in actie kan komen als de crisis groter geworden is. Omdat ze dan tegen de kiezers zeggen... ja, we wilden het eigenlijk niet. Bijvoorbeeld het idee van die eurobonds... voor uh, de staatsschuld van groter dan 60% van het nationaal inkomen. Maar we Eigenlijk wel. wil niet, maar we moesten. Maar, maar zit daar niet de kern van het probleem? Want alle landen waar partijen, zeg maar... in ieder geval draconische maatregelen propageren om iets te doen... die worden eigenlijk afgestraft in de verkiezingen. Dus zit het ook niet gewoon dat wij met z'n allen... dit eigenlijk wel weten, maar niet willen horen? Um, voor een deel wel, denk ik, ja. Um, dat de, de, het draagvlak om inderdaad die stap naar voren te nemen... wordt steeds uh, minder. En dat ligt ook aan het feit dat er lang ge, getwijfeld wordt... Ge, ge, ge, ge, gedraald, als het ware. En dat, dat helpt inderdaad niet. Maar Zondag ik, ik Zondag nog inhouden in. bij de Griekse verkiezingen. Wat moeten we hmm. doen? Wij zitten hier. Ik, nou, ik uh... denk dat ze uiteindelijk toch verstandig zijn... en, en, en dat, dat, dat, dat een pro-Europese partij waarschijnlijk nog net de meerderheid haalt. Maar goed, dat is... Koffie te kijken. Wat ben ik? Nou, zijn er, ja, het is heel ongewist. Er zijn ook duidelijk voorspellingen dat uh, Syrië de grootste partij zou worden. Als zij de grootste partij zijn procentueel, krijg je ook een bonus in het parlement, krijg je additionele ja. zetels. Ja, zetels. Um, dus de kans dat Griekenland op een of andere manier wil gaan heronderhandelen, ik denk dat, dat, dat we daar serieus rekening mee moeten houden. Dat is natuurlijk ook de reden dat uh, ECB-president Draghi al geruststellende woorden heeft gesproken ja. vandaag. Omdat men dat in ieder geval serieus met dat risico uh, rekening houdt. En dan vandaar gaat het, uh, gaat het dan verder. Goed. Harald Benink, dank. En uh, Hendrik Meesman ook dank. Ons economisch panel van vanmiddag. We gaan even naar een land wat zijn eigen munt nog heeft. Maar dan om te fietsen. De Ronde van Zwitserland. Uh, de tijdrit. Hoe staat het ermee, ja. Sebastiaan? Wordt die Frans uitbetaald, hè? Daar. Ja, Zwitserse Franks. Uh, Robert Geesink, die uh, zal misschien wel wat Franks krijgen. Staat vijfde voorlopig. Heeft een goede tijdrit gereden. 47-03. Nu komt de winnaar binnen van vorig jaar... Liva Leipheimer rijdt 47, 55, verliest ermee 1 minuut 18... ten opzichte van Kessiakov. die zweet die nog altijd aan de leiding staat. En dat betekent ook dat Robert Geesink, Liva Leipheimer, voorbij is gegaan... in het algemeen klassement. Geesink dus goed gereden met die 47, 03. Nog altijd de vijfde uh, tijd aan de finish op een 26 seconden van Kessiakov. Kruiswijk, 47, 57, verliest uh, bijna anderhalve minuut op Kessiakov. Maar heeft het daarmee toch ook wel aardig goed gedaan en onderweg is Rui Costa heel goed bezig, de leider in de ronde van Zwitserland. Afgelopen zondag winnaar in het skidorp Verbier van de eerste bergrit. Hij rijdt namelijk bij dat eerste tussenpunt de snelste tijd van de favorieten. Ja, en wij gaan verder praten over het weer Mark Overhoef. Zover we dat nog durven, het is jouw werk. Maar het wordt er niet vrolijker op, hè? Dat, ja. dat weer. Het was vanochtend was het helemaal even. Ik ben gelukkig niet zo snel bang. Uh, dus ik durf er nog wel over te praten. Maar het was vanochtend inderdaad uh, eventjes bar en boos. Met veel bewolking. En uh, flink wat neerslag ook erbij. Uh, een beetje uh, weer om depressief van te worden, zou je ja, zeggen. En wanneer houdt het op met regen? Nou, dat begint nu eigenlijk al, want de, de, echt, de aaneengesloten neerslag ligt boven het oosten en noorden van het land. Dat trekt ook weg. En dan hebben we nog wel een paar buien. En er zitten ook nog wel een paar buien boven Frankrijk die onze kant op komen. Uh, maar goed, tussen buien door is het altijd droog, dat weet je. En, en meestal klaart het dan ook op. Dus tussen buien door is het altijd droog. Die ja. onthouden we. Ja. Even, Marco. Dat we is het grote loken. voordeel van buien. Ja, dat ja. Is, uh, is ook het verschil tussen regen en buien. Ja. Regen duurt maar door en een bui is van korte duur. Nou ja, die, uh, die buien. En hebben, hebben wij in de... Europa hier economen buien of regentjes? <laughs> Storm oh. storm nou, er komt ook veel wind van het weekend, dus daar hebben we weer een parallel te pakken. Nou, morgen ziet het er in ieder geval ook een stuk beter uit uh, dan vandaag. Het zal niet helemaal droog zijn, zeker niet in de ochtend. Nog wel een aantal buien in de middag, waarschijnlijk wel op veel plaatsen droog... met wat zon erbij, temperatuur van zo'n 20 graden, best oké. Okay. Ja, alleen die wind, hè, die waait vooral bij zee krachtig door uit Zuidwesten, windkracht 6. En we gaan uh, richting uh, de tweede helft juni nu komt er nog een echte zomer aan. Ja. On ongetwijfeld, maar of die ook in Nederland komt... Dat, dat is dan natuurlijk altijd weer de open deur die we intrappen. Uh, vooralsnog zit er geen stabiele periode van 25-plus en veel zon aan te komen. Dat moeten we gewoon eventjes vergeten. Uh, het is wat wisselvallig, maar dat wil niet zeggen dat het slechts is. Hè. Gisteren hadden we een heel aardige dag... en er zullen de komende dagen ook zeker tussen zitten. Dus helemaal uh, uh, depressiever van worden zou ik zeker niet doen. Alleen ja, er kan af en toe wel een keer een bui voorbij komen. Ik kan af en toe een bui voorbij komen. Wij gaan jou danken, Marco. We nemen het jou niet kwalijk hoor. Wij klagen okay. elders wel verder over het weer. We zijn er even door voor dit uur. We gaan uiteraard op naar het nieuwsblok van vijf uur. Daarna zijn we terug met Radio Sportzomer. President Rutte. Heeft natuurlijk ook wekelijks persconferentie gehouden. en Vertelt natuurlijk ook over de blik van de overheid op de problemen waar we het net over hadden. De ronde van Zwitserland zijn we bij. We gaan langzaam voorgloeien voor Oekraïne tegen Frankrijk. En we kijken ook vooruit naar verkiezingen die we geloof ik net ook heel belangrijk vonden in Griekenland. En nu heeft ook weer uh, volop geklaagd vanmiddag bij Tom van het Hek tegen half zes in gesprek met Van het Hek. Tot zo!